De stek en niet alleen voor de meiden, de hele sfeer is hier top, te gek. Sinds ik jou weer steeds tegenkom, ben ik licht van het paardje af. Waar dat het weekend alweer begon, de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 In de Duitse stad Hamburg is vanochtend een moskee ontruimd en de daarin gevestigde culturele vereniging verboden. Het gaat om de Taiba moskee in het centrum van de stad. Het gebouw werd bekend als ontmoetingsplaats van de terroristen die op 11 september 2001 de aanslag op de Twin Towers hadden gepleegd. Na de aanslag veranderde de moskee van naam, maar zou nu opnieuw een verzamelplaats van moslim-extremisten zijn geworden. De politie heeft het pand doorzocht en onder meer computers in beslag genomen. De politie in Indonesië zegt dat er sterke bewijzen zijn dat Abu Bakr Bashir betrokken was bij het plannen van een aanslag op president Judo Jono. De radicale moslimgeestelijke werd vannacht opgepakt. Hij is volgens de politie betrokken bij een nieuw terreurnetwerk en zou trainingskampen van militanten hebben gefinancierd. Gisteren maakte de politie de arrestatie bekend van twee militante moslims die aanslagen zouden hebben voorbereid op de president en op luxe hotels in Jakarta. Bij een ongeluk op de A2 bij IJsden is vanochtend een man omgekomen en zijn twee jongens gewond geraakt. Ze zaten in een Italiaanse camper die vanuit België naar Nederland reed. De man was net de grens gepasseerd toen hij de macht over het stuur verloor. De camper raakte de middenberm en sloeg daarna over de kop. De slachtoffer is uit de camper geslingerd en kwam onder het voertuig terecht. Een delegatie van de Wereldvoetbalbond FIFA bezoekt vandaag België en later komen de inspecteurs ook naar Nederland. Ze bezoeken onder meer stadions en hotels en ook spreken ze met de Belgische premier Le Terme en met premier Balkende. Nederland en België hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld om het WK van 2018 te organiseren. Vandaag en morgen is de FIFA-delegatie in België woensdag en donderdag in Nederland. Het weer, vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komen mistbanken voor. Verder vrij bewolkt, vanmiddag stapelwolken en ook wat zon. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 or passing fast